Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is niet alleen een ding bij mensen die in loondienst zijn. Ook bij ZZP'ers is er een fors verschil te zien, zeggen onderzoekers van de bank knap. Vooral bij mensen met een hbo of universitaire opleiding. Dat betekent dat mannen met een vergelijkbare opleiding en een vergelijkbare aantal jaar ervaring uh, gemiddeld tot 16% hoger uurtarief vragen dan vrouwen. Uh, aan de andere kant, als je kijkt naar ZZP'ers die geen HBO of uh, WO-studie hebben gedaan. dan is die kloof uh, nagenoeg verdwenen. De loonkloof wordt volgens hem vooral veroorzaakt. doordat mannen vaak harder onderhandelen over hun geld dan vrouwen. Informateur Kim Putters praat vandaag verder met experts over een nieuw kabinet. Politiek verslaggever Wilco Boom weet met wie die aan tafel gaat. Vier wetenschappers die allemaal gespecialiseerd zijn in onderdelen van het openbaar bestuur. En die hem dus wijzer moeten maken over hoe de politiek en een nieuw kabinet de onvrede in de samenleving moeten kunnen terugdringen. Met partijleiders heeft Putters nog geen gesprekken deze week. Politiek Den Haag heeft vakantie. En de kaagbaan op Schiphol is vanaf vandaag bijna tien weken dicht. Daardoor kunnen sommige omwonenden meer last van herrie hebben, omdat er nu meer vliegtuigen... op andere banen moeten landen en opstijgen. In de buurt van Leiden wordt het juist wat stiller. En bioloog Freek Vonk heeft met een groep collega's van over de hele wereld... een nieuwe slangensoort ontdekt. Holy moly, de grootste slangensoort ter wereld. Mijn hart gaat tekeer. Dit is niet normaal. Wat een reus. Zwemmen met een anaconda. Er zijn maar weinig mensen die dit hebben gedaan. Ze ontdekten dat een bestaande soort in het Amazonegebied, de groene anaconda, eigenlijk uit twee aparte families bestaat. De gewone en de noordelijke groene anaconda. Die laatste is dus een nieuwe soort. De dieren kunnen 7 meter lang worden en wegen 250 kilo.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 ding-dong, the bells are gonna chime. Pull out the stopper, let's have a whopper, But get me to the church on time. I gotta be there in the morning, spruced up and looking in my prime. Boys, come and kiss me. Show her how you miss me Get me to the church on time And if I'm dancing, roll up the floor And if I'm whistling, me out the door I'm getting married in the morning Ding dong, the bells are gonna chime Kick out the rumpus, but don't lose a compass to the church, get me to the church, for Pete's sake, get me to the church on oh, time. de uitzending, oh, dat is alweer uh, heel snel zeg oh, is natuurlijk alweer Vijf. Heb je al muziek gedraaid? Wat heb je gedraaid? Jij mag het zeggen. Oh, Rosemary Clooney, ja natuurlijk ja. Uh, maar we gaan het niet over Rosemary Clooney hebben, want we gaan het hebben over uh, de muzici die uh, morgen, morgenmiddag om uh, half drie, hè is dat? Drie uur. Of, uh, ja, de zaal is om half drie, is half half ik was er nog niet uitgesproken, ik was nog niet uitgesproken. Uh, in het, uh, in uh, de protestantse kerk gaan optreden en dat is uh, de pianiste uh, Eline Wierenga ja. en de celliste, uh, een, een virtuose ja, op absoluut. de cello, ja. Jobine Siegman. Ja. Kun jij wat vertellen over die twee? Uh, ja, musicen? zeker wel. Die uh, Jobine ja, is toch de leidende rol morgen als uh, celliste. Ja. En ja, het is een. We hadden het net over wat is bekend. Zij ze, ze is een wereldberoemde celliste. Zij speelt heel veel in Engeland. En heel veel dus ook natuurlijk hier in, uh, in Nederland. Heeft gigantisch veel, uh, veel optredens. En uh, een van de interessante dingen van haar was dat tijdens die uh, pandemie. dat zij dus. Uh, online met streamings nog allerlei oh ja? concerten heeft gegeven. Oh, en daar nog een enorm publiek mee heeft. En die werden uh, goed beluisterd en Ja, bekeken. goed bekeken goed beluisterd. Oh, nou, goed. Ja, ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Dus dat is heel interessant. Onder andere La Grande Tango van Piazzolla heeft ze gespeeld. Uh -huh. Wat natuurlijk niet echte cello muziek is. Dat maar, zou ik niet weten, maar dat, uh, als jij het zegt dan geloof ik je graag. Nou, nou ja, ik werk privé werk ik nogal veel samen met een cellist. Ja? En, en er is natuurlijk heel veel muziek origineel voor de cello geschreven, ja. maar er is net zoveel voor bewerkt. Ja, ja. Dus muziek die niet voor het instrument is en dan toch erop gespeeld toch... wordt. Ja, ja, ja, en dat bewerken voor andere instrumenten, dat is wat zolang als dat de muziek bestaat, alle componisten hun hele leven, altijd, zelfs Bach heeft, heeft andere componisten altijd nog bewerkt ja. voor zijn eigen klank ja. en iedereen heeft dat gedaan. Mm -hmm. En ook uh, voor het cello is dat natuurlijk gedaan, maar dat is natuurlijk ook echt originele muziek. Johan Sebastian Bach was een zeer groot violist, ja. wat mensen niet altijd weten. En was Behalve organist en leraar was hij dus ook violist en ook cellist. En hij heeft dus een aantal cellosonates gecomponeerd. Mm -hmm. En dat zijn nog steeds de beroemdste stukken. Iedereen die zichzelf serieus neemt als cellist, heeft altijd maar één wens. En dat is om alle cello cellosonates van Bach ooit eens een keertje gespeeld te hebben naja, op ja. uitvoeringen. En zij doet dat dus morgen dan ook. Wat leuk. Oh, niet alle zes toch? Nee. nee, ze doet een, een aantal delen mm -hmm. uit één cellosonate. Die g geen groot. Mm -hmm. 1007. Mm -hmm. Wat ik nog lastig vond, ik wel aardig. Ze is ook begonnen op de viool ja. als klein meisje. Ja. En tijdens een huiskamerconcertje uh, uh, kwam ze erachter dat het instrument dat mij begeleidde ja. eigenlijk nog veel mooier is. En dat ja. was dus een cello. Uh, Toen is ze verliefd geworden op die, op, op, op, op die cello, die ja, Eline Wieringa. Nou, volgens mijn informatie gaat dit dus over Eline Wieringa. Ja, Eline Wieringa. Uh, die, ja. die is dus haar zusje. Zoals, ze schrijft heel leuk in de ik-vorm. van Ik was een ja, meisje ja. van vier jaar. Uh -huh. kan ik me alles bij voorstellen. En, uh, verlegen zit, meisje van vier jaar. Verlegen zelf. meisje <laughs> van vier jaar. En mijn grotere zus ging viool spelen. Ja. Ja, en dat heb je met gezinnen. Ja, als dat ja, grotere zusje ja, of ja, broertje ja. iets gaat doen, dan zegt die kleinere, dat, ja, dat wil doe ik ook. ook. Ja, doe ik, ja, ja. En als spelend komt ze er dus achter van, ja, maar <laughs> eigenlijk vind ik die piano nog eigenlijk ja, ja, veel ja, ja, dichter ja, bij ja, mij staan. Ja. Oh, dat wordt de piano natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Ja, ze ja, is ja. piano gaan spelen. Ja. En, uh, dus zij is hier nu ook morgen als, uh, als pianist natuurlijk. Ja. Uh -huh. En of zij ooit nog viool gespeeld heeft, dat... Uh... Nou ja, daar was ze mee begonnen. Uh... Ja, maar of ze daar uh... nog ooit eens aankomt, dat denk weet ik, ik ook niet, niet. Maar het is wel een hele goede pianiste. Absoluut, ja? zonder meer. En uh, zij heeft dus zijn hele opleiding en alles in de omgeving uh, Rotterdam, Rotterdam gedaan. Rotterdam, het uh, Hellendaal ja, ja, dat bekend. Ja, en het Kodar's. Ja, Kodar's, ja, inderdaad. Ja. Ja, dat maar dat zijn, zijn goede opleidingen? Dat, dat zijn, zijn fantastische echte, opleidingen. Ja, ja, dat is, ja, ja. Als je de kans krijgt... En kijk, het is met die instituten altijd zo, je kunt niet zomaar zeggen hier ben ik. Je hmm. moet echt een toelatingsexamen ja, doen. Ja, ja. En, laat ik zeggen, er zijn dus zes studieplaatsen voor het komend jaar. Ja. En er melden zich twintig mensen. Ja. Maar dat is een soort uh, universiteit voor, voor muzici, ja, zeg maar. Het is ja, een ja, hoge, ja, ja, ja, het is een hoge intellectuele opleiding, ja, ja, zeker ja, ja. wel. Ja, ja. En zij, zij treedt ook veel op? Uh, zij treedt ook heel veel op, ja. ja, ja, uh, ja. En je hebt in die studie dus twee takken, of je gaat dus de doserende kant op, ja. of je gaat dus de uitvoerende muziek kant op. Ja. En dat maar, is van... maar op wat voor piano gaat zij spelen? Dat is jullie eigen piano, of niet? Ja, we hebben de pianostatus in de protestante dorpskerk, ja. maar die is dus van ons, ja, van ja. de stichting uh, Classic Concerts. En, uh, maar je moet wel zorgen dat hij goed uh, gestemd is dan. Ik heb hem gisteren laten stemmen. Oh, je hebt hem gisteren nog een keer laten stemmen? Ja, we doen het zo. Dus elke keer als de piano gebruikt wordt met een concert, dan uh, hebben we een, een hele goede stemmer. En uh, er is ook een nieuwe stemmer, maar die heeft dus een, een, een paar maanden geleden, heeft die de piano een opknappe beurt gegeven uh -huh. qua intonatie en qua gebruik. En, nou, de piano is zo fantastisch ja? mooi geworden, zo geweldig dus, mooi uh, geworden. die, die, die, die, die hele goede pianospelers die, die vinden het ook wel een hele goede piano. Ja, je krijgt nu ook weer meteen kom, kom, uh, opmerkingen van uh, spelers van, ja, een lekkere vleugel hier. Dus een ja, ja, ja instrument. Ja, ja, nou, het ja, ja. heeft maar, dan een hoop geld gekost, maar je krijgt er dan wel nou, wat dan, voor. Ja, Dat dan is heb je zo. wat, ja, inderdaad. Ja. Maar uh, uh, Jobine Siekman is eigenlijk de, de leidende uh, persoon in, in dit concert. Het gaat over het cello en piano. Ja, dus cello en piano. Maar, uh, ja, ja. Jij zei al van cello is ook een belangrijk onderdeel van, van het concert. Vanmorgen is dat zeker. Spelen ze samen of spelen ze apart? Ja, nee, ze spelen alle stukken samen. Uh -huh. En er zijn natuurlijk, bijvoorbeeld, er staat hier die van Julius Röntgen. Ja. Nooit van gehoord, zeggen nou ja, van. Ze maar... uh, nou ja, ja dat, ik was er één van, want ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee, maar nee, nee, nee. Dat is mijn... Uh, ja, uh, ja. Nou, laten we het zo zeggen. Van de allerbekendste componisten in de wereld hangt hun naambordje in de grote zaal van het concertgebouw. En een van die namen is Julius Röntgen. Nou ja, dus dat is Kijk mooi. dat hij dus nu bij mensen misschien wat minder bekend is. Uh -huh. Maar het zit in de richting, uh, richting braams Mennelson. Ja, ja. Maar nou, meer in Brahms nog eigenlijk. Ja? Ja, later, ja, ja, ik ja. heb nog een leuk verhaaltje over Johannes Brahms, Want ja. die uh, tussen 1878 en 1885 bezocht hij uh, enkele malen Amsterdam om concerten te dirigeren. Ja. En uh, tijdens een concert in 1884 was Röntgen solist in Brahms tweede pianoconcert. Ja. En over het niveau van de orkestmuzici was Brahms echt zo ontevreden dat hij zei voortaan alleen naar Amsterdam te komen om lekker te eten. <laughs> kan je nagaan. Ja. Maar ik neem aan dat die Röntgen ook wel goed pianospeelde. Die Röntgen, ja. uiteraard. Ja. ja, dat is altijd ben weer... Al... Ja, dat is ook uh, hoe hoe het hoort. Er is een uitspraak van Bach... Die zegt, ik kan met mijn twee voeten op het pedaal van het orgel. kan ik meer dan menig organist met twee handen. Ja. Dus hij later een collega-organist. <laughs> nou, dat kun je toch ook? Ja, dus, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat zegt in feite ja, niks. Ja. Dus of het, hij zou ongetwijfeld een heel kundig uh, goede, ja, goede pianist oh, ja, geweest ja. zijn. Maar het heeft toch een hele mooie, mooie, mooie muziek gemaakt, Rundge. Ja, ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Daar gaan we morgen weer wat van ja. horen. En hoe dat dan komt dat een bepaalde naam dat die, die naam Raams nog steeds doorklinkt hier... en dat zo'n naam ja. Röntgen... dat die wat minder doorklinkt... dat is, een, dat is mij mysterieus. Dat ja? is mij een, ja. iets ja. waar ik geen... Uh, maar ja, dat is ook over... Noem no Beethoven en dan zegt ja? iedereen... Ja, Furelise. Nou, noem nog eens een stuk. Ja, de vijfde. Maar die man heeft, een, heeft de bibliotheek vol, vol ja. muziek geschreven. Nou, de feiten twee van spreek... Beethoven is natuurlijk heel bekend, maar dan ja. zal hij ook een uh, vierde gemaakt hebben. Natuurlijk, derde, en een ja. zesde, en een negen. Ja, ja. En een negende heeft hij gemaakt. Ja, de negende, Beethoven. en een achtste. Ja, ja, ja, ja. Dat is dus hmm. het publiek ja, ontfermt zich bij Bach. De Toccata en Fugo en D. Maar die man ja, ja, heeft, ja, ja. heeft zo'n pak muziek geschreven. Uh -huh. Ja, nee dat is waar. Dus dat ja, is ja, hier ja, natuurlijk ja. ook. En maar het... dan gaat het dus over, uh, er is een tweede onderdeel. Dat gaat over Spaanse componisten. Ja, Spaanse componisten. Ja, Casado en Granados. En dat is heel interessant. Dus eind 19e eeuw, dus een romantische periode. Heb je dus in uh, Spanje dus echt de hele cultuur gehad. Met componisten die zowel voor de gitaar als voor de piano geschreven ja. hebben. Hun stukken voor gitaar speelden ze op de piano mm -hmm. en andersom. En daar heb je dus deze Granados en die uh, Casado. Dat is, er zijn twee voorbeelden daarvan die dat dus ook gedaan hebben. Uh -huh. Dus dat is, we hebben binnenkort ook nog een, een uh, gitaarconcert in de dorpskerk. Okay. En die gaat dus ook uh, Granados en, uh, en, en Casado oh, ja? spelen. Maar ja. dan... Op de gitaar. Ja. Ja, ja, ook ja. apart, ja. ja dat ja. is heel interessant. Ja. Die Spanjaarden hebben dus door de eeuwen heen altijd een hele eigenzinnige muziekcultuur ja. gehad. Ja. Maar ze hebben natuurlijk prachtige muziek ook met flamingo. En, ja, ook dat uh... nog. Ja, ja. Ja. En dat gaat meer richting uh, volksmuziek. Ja. En um, ja, er wordt hier ook gespeeld van, uh, dat noemen ze dan een traditional. Dus dat is in feite volksmuziek. En dat is dan gearrangeerd door Pablo Casals. Ja, en ook uh -huh. dat is uh, in feite Spaanse muziek. Uh, uh, uh, maar dan gaat uh, uh. het over volksmuziek die dus dan bewerkt is voor in dit geval uh, piano. Piano. Ja. Is reuze, het is reuze interessant. Ja, dat kan me voorstellen. Het is reuze. Ja, ja. Hoe is het? Ik mag dan zeggen dat ik een kenner ben van muziek. Maar ook ik leer van deze programmering weer van kijk, er is nog, er is nog veel meer... Dan ik me ooit heb ja. kunnen voorstellen dat het bestaat. Dus Die programmering, hoe doen jullie dat? Die doen jullie zelf? Of is dat ja. een uiteraard een overleg we met We doen het met z'n vieren en overleg. We krijgen dus uh, aanvragen. <coughs> Sommige aanvragen al wat langer van tevoren. We zitten voor 2025 in feite vol. Meer dan. zo? Bijna wel, jawel, mm. jawel. Mm. En, um, <coughs> en soms benaderen wij mensen. Ja. En als we vinden dat dat een heel groot succes was, dan... Komen we later nog weer eens bij deze mensen terug. Of ze stellen het zelf voor. Ja. Van nou, ik wil best volgende keer nog een keer terugkomen. Maar dan heb ik dat en dat en dat om te spelen. Dus kom het doen. Maar goed, als jullie uh, die mensen hebben... dan moet het programma samengesteld worden. Ja. Uh, doen zij dat? Of doen jullie ja, een overleg? Nee, dat, of? dat is nog wel eens een ja, zeker wat, uh, punt van overleg. Ik kan me voorstellen dat, dat jullie soms met dingen komen... waarvan zij zeggen, ja dat Rij, gaan we niet spelen. Het is andersom. Zij komen oh. met dingen waarvan wij soms denken oh. van... <laughs> Ja, we hadden, dat, ja, ja. hadden een keer een koor waarvan we zeiden... jongen jongen, had het nou zo gemoet. Ja, en ja. had niemand het benul om vooraf... Dus het had dus eigenlijk twee jaar van tevoren ja. dat dat concert afgesproken was... dat je daar met zo'n koor gaat overleggen... wat hebben jullie voor plannen om uit te mm -hmm. voeren. Maar wij hebben ook hier... Als concertorganisatie wensen ten aanzien van. Ja, ja. Die gingen dus allemaal uh, Russische religieuze muziek zingen. Kon, het kan heel mooi zijn. Ja, het kan heel mooi zijn, maar op een gegeven moment dan heb je de neiging. Dat het eenzijdig ik, ja. wordt. Ja, ja, na, na, ja, ja, ja, na een half uur, dan weet je het wel, maar er komt nog een ja, half uur. Ja, ja. En ja. ik denk, ja, dan. Dus wij moeten zelf ook meer, dat gaan we de komende tijd doen meer oplettend zijn van. Uh -huh. Wat is de inhoud van jullie programma? Hm. En wij willen. Niet dicteren dat het moet dat of dit moet niet. Dat hoeft zeker niet. Maar wel een zekere vorm van overleg. Goed gemiddelleerd uh, ja, programma. Van, ik, ik geef zelf ook wel eens concerten. En dan okay. is het een afweging tussen... waar zou ik de mensen zogenaamd mee willen opvoeden... met ja. stukken waarvan ik het belangrijk vind om te spelen. Maar ook stukken waarvan ik weet dat de mensen... Daar plezier het fijn aan het vinden om ja. dat te horen. Ja, ja, ja, en als ja. je alleen maar dat speelt... Mm -hmm dan word je door je collega's niet serieus genomen. Nee, en als je zo. alleen maar... echte dingen speelt... Ja, dan zeggen de mensen... dat vind ik moeilijke muziek, ja. Dat gewoon niet heen. Dus het is, als het goed uh -huh. is, is het altijd een kwestie van... geven en nemen. Ja, ja. En uh, ja. Maar wat jij zegt, zitten we zitten voor 2025 al vol. Nou, niet helemaal. Nee, maar, maar goed, het programma is... Ja. Uh, voor 80, 90 procent wel Jawel, hoor, Ja, Zeker wel. wel. Ja, en voor 2026 ook al afspraken? Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. Okay, ja. Maar dat... Kijk, we zitten nu alweer in uh, bijna in maart. Ja, zeg maar. ja 2024. Dus het, ja. Komt er, het komt er toch aan dat we al serieus... Ja, ja. We zijn nu al uh, vergaderen één keer per maand. Mm -hmm. En dat we dus dan vergaderen over wat we volgende week moeten doen met het concert. Ja. Maar ook wat we volgend jaar gaan doen ja. met, uh, met de serie. Ja, uiteraard. Ja. En daarnaast zitten wij natuurlijk ook met dat project uh, Klassiek in de klas. Ja. Maar dat is heel veel. Dat over, gaat goed, hè? Ja, Leuk. maar wat dus heel veel over te organiseren valt. Ja, dat komen we voor. Want om drie, vier muzici en dan een paar scholen langs, mee, mee ja, langs je te hebt gaan. niet zomaar. Hè? Ja. En dan die, die klassen organiseren dat die daar kunnen zitten. en dan die muzici dat die daar kunnen spelen. Ja, ja, ja, dat, ja, is ja. Nog, uh, dat is nog heel wat ja, hoor. Ja. Weet jij al iets meer over het gebruik van de programma's? protestantse kerk wat daarmee gaat gebeuren? Nee. Want er protestant... is toen een, een onderzoek geweest, hè? tenminste dat zou komen, ja. om te kijken wat de mogelijkheden ja. zijn. De mogelijk... protestante kerk weet het zelf nog niet. Nee, weet het ook nog niet. Hè? En ja, nee. ik heb zeg altijd maar lachend, ik heb twee petten op mijn kop. Ik ben ja. dus behalve bestuurslid van de Classic Concert, ben ik ook organist ja. van de dorpskerk. Dus ook wat dat betreft nauw betrokken bij... Overleg. Ja. Als er, kijk, ik mm -hmm. ben wel degene die over het orgel gaat, dus ik ben degene die beslissingen neemt over stemmen of reparaties. Ja, ja. Maar um, het, is, het is nog het groot onbekende. Ja, want dan nee, stel je voor dat er iets inkomt uh, waardoor jullie die, die uitvoering niet meer kunnen geven. Dat zou kunnen, hè, natuurlijk. Ja, nee. en dan is het eerste probleem: waar moeten wij met die vleugel? Ja, dat bedoel ik. Waar moeten we hem neerzetten? Ja, je had nou, toch moeilijk nieuwe... die vleugel elke maand in een opslag neerzetten... en nee. dan tevoorschijn halen en dan ergens gaan spelen. Ja. Dat, dat, ja. Ik dat... begreep dat Gorge uh, González, die hier ook regelmatig is... Ja. gaat ook met zijn concerten naar, naar de protestantse kerk, hè? Ja, dat zal wel. Ja, dat nou, dat prima. Is, uh, ja, dat lijkt mij ook. Fantastisch. Waarom niet? Waarom Want, niet? Vanuit mijn pet met de protestante kerk zeg ik... hoe meer de kerk als, als zaal verhuurd wordt... hoe, hoe beter, beter ja. het voor ja. de voortgang van het, uh, van het gebouw is. Ja. In ieder geval is de insteek van de uh, Protestante kerk is om uh, ze willen zelf, zolang als ze dat vol kunnen houden, dus op zondag diensten kunnen organiseren. Ja, yes. En dus, als het gebouw dus verbouwd zou worden of als er wat mee gebeurt, moet het zo zijn dat de klassieke concerten en andere concerten mogelijk zijn. Ja, ja, de... en, uh, dus... dus dat betekent geen appartementen erin? Of nee, iets? dat zeker niet. Nee, nee. Nee, nee, nee, maar dat nee. gebeurt ook soms in kerken. Ja, dat weet ik. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar dat gaat hem niet, gaat niet worden? nee Nee, nee, nee zeker niet. Dat was in Arnhem zo'n katholieke kerk. En toen zei de bisschop: laten we die kerk maar afbreken. We zijn als ze de dat dat daar appartementen in ja. komen. en dat dan homo-stellen of ongetrouwde stellen okay. daar ongetrouwd gaan samenwonen. dat in de kerk, dan maar liever slopen. <laughs> dus dat is kerk. Zo. Nou ja, de grond is wel half denk ik, op die plek. Maar goed. Uh... Ja, ja, ja. En we hebben dus een tuin rond de kerk. Ja. En er wordt dus met argusogen door alle terrassen ja, dat al, het plein ja. gekeken ja, dat van... Denk ik ook wel, ja. Ga je ja. verhuren? Ga je verhuren? Ja, ja, Want wij ja, ja, we ja, hebben ja, daar interesse ja, in. Dus, nou, dat zou nog wel leuk zijn in de dat zomer. Dat zou ik zeggen. Ja, dan kun je leuke dingen doen. In, uh, en heel persoonlijk de... zeg ik, en stel je voor dat je door de week een aantal dagen... het Grand Café in de kerk hebt. Ja. En op zondag dan, dan doe je de stoeltjes en alles. Zet je ze weer zo neer als kerk of als concert, ja. podium. Ja, buiten het concertpodium kan natuurlijk ook. Hè? Met ja. leuke dingen. Met, ja. Uh, ja. ja, dus dat kan het ook. Ja. Exposities en zo. maar ja. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Is ook waar. Is ook waar. ja Kijk, in een stad als Amsterdam, daar zit borden vol met, ja. met, met keuzenden als ja. die dingen willen. Maar Zandvoort is, uh, wat is minder. toch... Klinkt gek. Het is met de trein een half uurtje. Ja. Maar vanuit Zandvoort naar Amsterdam... Wordt niet getrokken, wel nee, nee, van Zandvoort naar nee. Amsterdam. Ja, andersom ja, Amsterdam dus niet. En niet nee, nee, nee hoor. Nee, nee. Nee. Nou ja, voorlopig kunnen we nog genieten van de Classic Concerts. Hè. Dat is duidelijk. Wij blijven als Classic Concerts ons gigantische best doen. Ja. Maar nogmaals, wij zijn wel de, de grootste huurder van, van de Protestantse ja, Kerk. Ja. Dus wij hebben wel een vinger in de pap. Wij worden ook vaak gevraagd bij besprekingen van. Hoe gaat dat met jullie? Wat, wat willen jullie? Wat kunnen jullie? Dus, ja, uh, uiteraard. Samenvattend, morgen, ja, morgen om drie uur. Om drie uur in de Protestantse Dorpskerk. Ja. En het is dus uh, uh, cello en, uh, en piano. piano. Ja. Ja, Jobine Siekman uh, en Eline Wieringa. Half drie gaat de kerk open. Half drie gaat de kerk open. 10 euro entree. En voor die 10 euro krijg je van mij koffie. Nou je ja, ik, ik, ik, ik, ik durf het mij niet te vragen, maar ik denk, je gaat het wel zeggen, ja. Ik zeg het altijd. <laughs> maar je zegt het altijd. Nee, dat is hartstikke ja. leuk, toch? Ja. Nou, wat ik ook altijd zeg. Maar dat is morgenochtend en ben ik weer op RTV Noord-Holland. Oh, ja? En toen heb ik één keer gezegd: uh, waar is die kerk dan? Ik zeg, nou, dat staat bekend als het Patattenplein. <laughs> oh, oh, oh, oh. En toen kwam de burgemeester zelf tegen mij en zegt dat moet je nooit zeggen. Ja, dat moet je, je nooit meer zeggen, dat mag niet. Elke keer als ik die radiobel weten. hoe heet dat plein daar ook alweer? zeg, nou, Kerkplein. Ja, maar dat was ook nog een andere naam. ja, maar die mag ik niet meer zeggen. Nou, wij zeggen hem hier ook niet, hoor. Nee, ik Vertelteplein. Dat gaan we nu doen. Dat zeggen we zeker niet. Nee, oké. Hartstikke bedankt, Willem. Bij deze. En ik wens jullie heel veel succes morgen. Ja, ik zou zeggen kom langs. Nou, dat zou best kunnen. Ik weet het niet. Even kijken of ik tijd hebben. Dat zou best kunnen. Ik wens jou een heel goed weekend. Dankjewel. dank. We gaan weer naar muziek luisteren. Ja, mooi zo.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 Dit was uh, Uno Paloma Blanca van de George Baker Selection in de jaren 70, dat was in 1974, sorry, 75 was dit uh, een, een wereldwijde hit, uh, Pim, weet je nog, een tijd geleden. Maar ze zijn eigenlijk bekendster geworden van Little Green Bag 69. Dat was, vond ik nog een iets betere nummer, maar... Uh... Maar ik vond het ook wel aardig zo. Uh, Oké, okay, we gaan door in de tweede uur van uh, ons programma Goedemorgen Zandvoer. Het is vier minuten van half twaalf. We gaan voor de tweede keer luisteren naar uh, Carina Veren, Die was uh, op bezoek bij de Vogelwerkclub. Uh, uh, dit is het tweede deel, want in het eerste deel werd, uh, werd er al uh, over uh, verteld door Carina. En uh, ze had een hele leuke bijdrage. En uh, dit is deel twee. Ik ga nu even met Anne Marijn. Zij is uh, mede... Assistentbeheerder. Assistentbeheerder van het Vogelhospitaal. We verlaten nu even het uh, uilenpluizen. En het is meteen een stuk stiller hier. Ja. En um, wat houdt dat in jouw uh, baan? Want het is wel, je bent hier, je wordt hiervoor betaald voor ja. dit werk. Um, wat houdt het in precies voor jou? Uh, ik ben natuurlijk para Vetinair. Uh, dat is medisch aangelegd. Uh, dus vrij vooral het medische gedeelte voor de vogels, de behandelplannen maken, vogels behandelen, vogels verzorgen, contact met de dierenarts onderhouden. En uh, zorgen dat de vogels ja, er beter worden. Tot en het komen. is een vijfdaagse werkweek? Uh, momenteel wel. Ja. Officieel heb ik vier, maar dat uh, lukt vaak niet. Zeker in nee. het hoogseizoen is het gewoon niet te doen. Dan zit je hier van half acht tot als je geluk hebt zes. We komen hier nu meer vogels binnen op dit moment? Of is dat juist lopen, op een ander tijdstip? We lopen nu wel iets voor op voor vorig jaar. Okay. En in maart uh, dan uh, begint het echt weer met de jonge eentjes. En langzaam die jonge meisjes, oh, ja. jonge meisjes. En dan krijgen we 40 tot 60 vogels op een dag binnen. Oh, zo, en dan denk je, nou, ik kan naar huis, ik draai het slot om en dan komen er weer twee op de rij. Dan denk je, ja, ah, toch nog niet. Oh. Ja, en uh, hoeveel procent van de vogels kunnen jullie weer beter maken en weer terugzetten in de natuur? we zitten op 50 procent? Oké. Okay. Uh, dat aantal gaat wel langzaam omhoog. We kunnen Mooi. steeds meer, we mogen steeds meer. We ook een dierenarts die heel we erg meewerkt. Mee, ja, dus dat is heel fijn. Ja, want je hebt het doel. Ja. We willen ze weer terugzetten. Inderdaad. En dan zie je ook wel eens vogels weer terugkomen dat ze toch te zwak zijn, dat ze uh, weer gevonden worden dat niet per se. We hebben wel eens een enkele duif die terugkomt. Van nee, ik, uh, ik was toch hier, kreeg ik eten? Oh ja, die komt zelf terug. Ja. Of een, oh ja. uh, een reiger is ook wel eens teruggekomen van... Hallo, mag ik eten? En oh. vorig jaar hebben we een groep jonge eentjes gehad. Die hebben losgelaten. En toen had ik me de patiënt uh, 2 op laten staan. Op de nacht. En toen zaten ze de dag nou weer oh, heel netjes in patiënt 2. Van, waar is het voor? Hey, voor ja. ja, Ja. ze denken dus, dit uh, is uh, een lekker hotel. En om meestal te is het dan gewoon een trucje iets verder loslaten. En dan, Juist, uh, ja. Maar het is niet zo dat ze echt weer terugkrijgen omdat ze nog wel zwak waren. Dat is mm. okay. enkele keren misschien, maar... En hoeveel ja. mensen werken hier nu met vrijwilligers erbij? Uh, we hebben drie betaalde krachten en zo'n 90 vrijwilligers. 90? Ja, zo. dat is van vogelverzorging tot klussers, tot de tuinmensen, de educatieteam, ja. het markteam, dus dat is heel verschillend en verschillend. Nou, er zit heel wat achter. Ja, En achter. hebben jullie wel eens een hele bijzondere vogel binnengekregen? Ja, ieder vogel bijzonder... Maar we hebben inderdaad wel ieder jaar wel een paar dat je denkt van, oh, dat is, uh, dat is wel leuk. Hè? We hadden vorig jaar een roerdomp, bijvoorbeeld. Wow. Dat was echt, uh, oh, nee, bijzonder. Die zie je zo altijd in nee. het wild. Nee, uh, Dat was wel leuk. We hadden een kerkel die krijgt zo vaak binnen. Wat uh, is daar dan mee gebeurd? Is die, uh... Roerdomp was gewoon een jonkie. Oké. Okay. De had waarschijnlijk een vergiftigde muis opgegeten. Oh ja. Uh, we hadden voor het eerst is in zijn geschiedenis een jonge houtsnip binnengekregen. Tweede opvang die het ooit had gekregen. Dus Hij zegt de houtsnippen krijgen we vaker, maar die jonkies die, uh, mm. die zie je ook nooit. Het hebben we nog meer vorig jaar, ja. Van alles. En die houtsnip heeft het gered? Niet? Nee, helaas niet. Ah, jammer. Ja. Nee, dat is echt nog een jonkie. Ja, ja, en wij zijn pas te zwak. Een, te zwak. En wij zijn ook pas de tweede opvang die ooit een houtsnip op die lever binnenkreeg. Ja. Dus dan mis je gewoon de kennis van. Ja. Uh, ja. Kun jij iets laten zien hier? Of, uh, ja, we want doen we doen ik zie hier de, wasmachines. De, de oh, oké. Okay. Heel belangrijk, het draait de hele dag door. Ik zie die overal... de op... krachten. Ja, dat is nodig. Ja. Ik zie overal ook van die prachtige aquarellen ja, en uh, foto's. Een schilder, of een schilderess. Ja. Een ja. Die uh, maakt af en toe wat kunstwerk en een deel van de opbrengst ervan gaat naar ons toe. Hé, hey, kijk eens, intensive care. Intensive care, Je ik zie momenteel niks. Ben nee. Kijken. Uh, hier gaan echt de vogels in die meerdere op per dag hulp nodig hebben. Ach. Of die echt zo gewond zijn of zo verzwakt... Ja. Dat we ze gewoon niet bij de anderen kunnen laten, omdat dat te veel stress geeft. Maar zitten ze dan in zo'n bak? Dan zitten ze in donker, want donker geeft rust. Oké. Okay. Uh, als ze wel iets meer licht kunnen verdragen, dan gaat de bak gewoon naar voren en leggen er een uh, rek op. Oh ja. Ja. Er zo ook alle shockslachtoffers gaan hierin op een warmte matje hebben, units. Nou, wat goed. Het zijn vogels die gewoon rust en warmte nodig hebben. Zijn jullie nou een hele grote vogelopvang vergeleken met anderen in Nederland? Uh, qua locatie wel. Uh, ja, bijvoorbeeld de Wulp in Rotterdam, ja, die krijgt wel veel meer vogels binnen. Maar mm -hmm. dat, die zit echt midden in de stad. Ja. Dus ook bereikbaar. Maar qua locatie is het wel een van de grotere inderdaad. Ja. En een van de modernere. Het ziet er al zo uh, echt als een ziekenhuis uit. Ja. Goed geregeld hier. We uh, hebben hier de wandelkamer. Het was gisteren eind van de dag een beetje hectisch. Dus ik wil niet wel En waarom maken. was het hectisch? Uh, omdat een zekere familie, die op de blootse leidt, die heeft altijd de neiging om net vijf of vier binnen te komen. Iets wat veel werk <laughs> nodig heeft. Ach, Ja. Dus we hadden een zwaan met een grasprop in zijn ding. Dus dat moesten we allemaal uithalen uit en spoelen. En dat dus, is ook gelukt. Dat is ook gelukt. Die zit nu in het badhuis bij te komen. Het ruikt hier helemaal naar ziekenhuis inderdaad. Ja, dat klopt. Ik heb ik ergens best voor. Ja. Nee, nou ja, over die binnenkomen, die komen. Via nou ja, de aandaan komen ze binnen. Meestal worden ze gebracht door de Enkele keer een particulier of politie of brandweer. Dat is wel heel grappig als de brandweer komt. Ja. Uh, dan gaan ze eerst hier, dan wordt ze nagekeken. Kijken wat er aan de hand is. Uh, hebben ze botbreuken, zijn ze ziek, hebben ze een schimmel, virus. Kunnen we er wat mee? Ja of nee. Kunnen we er wat mee? Dan mm, gaan we op een opstellen? opstelling kijken ja. wat er moet gebeuren. Want hoe zit het met de vogelgriep? Wat vorig jaar zo... Uh... Is er nog steeds? Ja, daar moet je dus er ook voor beetje, oppassen. Ja, er wordt een beetje uh, dat? Een beetje weggestopt door de overheid want is niet meer. Mm. Het is nog wel degelijk. Het is er wel, ja. We hebben een aantal soorten die zijn gevoelig. Dat zijn met name nu de zeevogels en Ja. Um, dus als we die binnenkrijgen, moet ook in een quarantainebak. Die komen ook niet, als ze binnenkomen, komt het niet verder dan hier. Meestal ook niet eens verder dan de aanname. En als we echt een vogel hebben waarvan ze zeggen... nou, nah, die, die heeft het zeker weten, dat zullen we ook nog als medewerkers er goed in... dan zeggen we gelijk door naar de dierenarts, want dat willen we niet eens binnen hebben. Nee, nee want het steekt uh, ja. de hele boel aan. En voor jullie is het ook gevaarlijk. Voor ons is het ook gevaarlijk. Ja. Ja. Dus dan uh, moeten ze gelijk door naar de dierenarts. En ja. bij twijfel gaan ze altijd... Die soorten gaan zo'n in quarantaine, minimaal... Niet twee weken. Ook als we vrij zeker van dat ze het niet hebben, willen we toch het risico niet nemen. Want nee, je moet snap maar één tussen hebben en dan heb je een hele uitbraak. Ja. Dus dat, uh, en die gaan dan in quarantaine en na uh, 14 dagen mogen ze uit. Ja. Maar ja, ze hebben ook hulp nodig. Ze hebben ook hulp nodig. Dus dan na 14 dagen? Ja, je, je verzorgt ze wel in een pak. Ja. Maar ook okay. in een Quarantaine ja, is echt quarantaine. Ja. De vrijwilliger mag ook, uh, zolang ze in quarantaine zijn, niet hier binnenkomen. Die mogen echt alleen naar het badhuis als ze ja. in quarantaine Um, vanwege van hier mogen we ook daar niet naar binnen. Nee, het wordt, wordt helemaal gescheiden. Gehouden, ja. Heel goed. En is er een vogel die wij mogen bekijken? Of liever niet? Um, Want, we lopen uh, even ja? naar de ziekenzaal. De duifjes. We lopen even naar de ziekenzaal. Ze zijn nu aan het werk. Hallo? We zijn nu in de ziekenzaal. Hallo. Ik kom even kijken. En ik probeer het zo goed mogelijk. Heel even een uitzondering. En ik ben zo weer weg hoor. Maar het ziet er prachtig uit. Ja, dus allemaal. Je ziet er zo, je ziet ja. De, de duiven en de vogels die echt uit quarantaine zijn, maar nog langer hulp nodig ja. hebben. Nee, ze dus zijn het koud iets exters Nou ja, die hebben we momenteel niet. En nu ja, hebben jullie duifjes. hier, ik zie allemaal kaarten, patiëntenkaarten. Ja, ja. We hebben hier die... twee hokken met uh, twee keer jonge duifjes. Twee jonge oh. stadsduifjes, twee tortels. Ach ja, ik zie hem. Oh. We hebben een duif met een gebroken pootje hebben we zitten. Zit en ik zie uh, een eentje uit Heemsteden, ja. IJmuiden. Die zat in de Pearl. Je hebt een bril nodig. Ah, nou, stadsduif. Nog een stadsduif. Een spalkje zoals oh, je ziet. Oh, kijk eens. Je had nou. een pootje die is gepakt door ons. Heeft gewoon een spalkje. Ja, nou. drie weken in een spalk en dan uh, moet het weer goed komen. Goede verzorging hier. Ja. Heel goed. Nou, fijn dat ik dat even mocht zien. Heel mooi. Nu zijn we even buiten. En hoe noem je zo'n plek als dit? Dit is de vliegkooi. Oh, de vliegkooi. Ja. Ach, daar is de buizerd. Ja, helemaal alleen. In een enorme, enorme kooi. Ja. Nou ja, het is ook de beste vorder. Ze is ja. terecht gevonden. Ze heeft een tijdje bij onze collega's. Ik er nog niet gezeten. Maar die zit momenteel vol met kleine egeltjes en haasjes. Dus die konden de zorg niet meer... Uh, nee, niet meer bieden. Niet meer maximaal bieden. Dus hebben wij erover genomen. Hoe lang uh, zal ze hier nog zijn? Nog een tijdje. Waarom? Een hersenbloeding heeft het uh, gehad. Oh dus vliegt wel, maar nog niet, uh, heel niet, goed. Goed, genoeg. niet goed genoeg. zouden we nog niet in het wild prooi kunnen vangen. dus echt kijk hoe het stel aan het gaan is. is het niet te koud voor de zo hier? nee. Een beetje tochtig? nee, in het wild zit ze ook buiten. Ja, kan ze ook in die kooi daar? nee. oké, okay, dus nee, het dat blijft in het echt. dat is een einde kooi. zomers is het niet vol met jonge meeltjes. oh ja. die gaan hier maar naartoe. er passen makkelijk honderd in. alleen de grotere meeltjes, die willen het kleintjes uh, overrompelen. dus dan gaan de kleintjes eerst in de kleinere kooi en als ze helemaal groot genoeg zijn om tussen de grotere te gaan, boven ja. de grote. hoe kun je nou weten dat ze op een gegeven moment beter is? Gedrag. Oké. Okay. Het gedrag, uh, de algemene lichaamstaal. Uh, je moet gewoon zien dat het gezond is, ja. dat een gezond buis is. Ja, ze erg. ziet er dat wel ze... gezond uit. Ja, ze ziet eruit. Maar als ze vliegt, dan vliegt ze niet goed. Nee. Oh. Kom je nou aan wel... een hersenbloeding? Is ze ergens tegenaan gevlogen? Geen idee. Nee, weet je niet. Nee. Dat weten we niet. Nee. Maar doen jullie ook wel eens foto's ja. dan? Dat hebben jullie bij haar ook gedaan? Dat ik kom me niet laten doen, ja. Nou, ze zit lekker rustig ja. in ieder geval. Ja, ze vindt Ik denk, uh, wie zit er nou weer naar me ja. te kijken? Nou ja, dit zijn de Pierre, Ze gaan ook even niet in, want ze hebben een nerveuze meel, Een nerveuze meel. Ja. <laughs> Je hebt wel een leuke... leuke <laughs> oh, ik zie hem al. Ja, hij wordt direct nerveus. Ja. Nou ja, dat is niet de nerveuze. De nerveuze zitten nog twee valken naast. Maar die okay. uh, vindt het ook niet, uh... niet fijn. Nee, het is de laatste fase waar ze zitten. Ja. Eigenlijk de fase voor losgaan. Voor losgaan, ja. Hier kunnen ze vliegspieren oefenen, leren zelf eten te zoeken... We proberen ze veel ook in groepen te plaatsen als het kan. Zoals de duiven zit bij elkaar, de tortels, houtduiven. We hebben die zitten, die lekker bij elkaar zitten. Dan een zilvermeel, die zit. Nou ja, die zie je daar. En een kokmeel. Die zijn nu echt. Uh, ik vind het opvallend rustig allemaal hier. Ik dacht, uh, ik hoor een hoop gekwetter en nee, gefluit. Nee. En... Maar het is gewoon. Uh kom je in nog maar terug. Ja, wanneer? Vol. In juni? juni? Juli, augustus, dan okay. is vol. Oké, okay. dat, dat vind ik wel interessant. Dan is altijd uh, puzzelen van, oké, okay, waar gaan we deze nu? We doen Juist, we... ja. Maar, mooi hoor, goed gemaakt allemaal. Hier is, ook apart dat is Ja. De duiven en de zangvogels. En uh, normaal zijn er ook koudjes. En daar kunnen echt de watervogels, dus hier de kleine bezennetjes erin. Ja. Zo allemaal ingericht. Nou, en aan alles waren, is gedacht. Dit waren onze bezens. Maar... Zijn die zijn lek. Oh. En met Storm Polly is ook het dak eraf gewaaid. Ja, ik zie het. Uh, in maart begint de bouw van een nieuwe. Mooi. Dus en uh, hoe hele... kom je aan al dat geld dan? Om dat weer te vernieuwen? Donaties? We donaties. Uh, we krijgen van de gemeente wel iets, maar niet heel veel. Niet dat genoeg. Vooral donaties en nalatenschappen. die uh, Dus bij deze mensen, als je wil doneren voor het vogelhospitaal, graag. Ja. ja. Nee, dus in maart wordt het nieuw gebouwd, niet modern. Dan krijgen we vier kleinere bassins en één grote. Dat is ook voor de watervogels, is ook een laatste fase. Ja, lekker, uh, ja door heel leggen. belangrijk. Ja. Nou, laten we maar naar binnen gaan. scout. De avond-nachtopvang. Ja. Met strikte regels. Want niet alle vogels mogen hierin. Oh, het is hier ook helemaal... Ja. Lekker donker. Dus dit gaan gewoon de vogels die gewond zijn, ziek, verzwakt, kunnen hierin. Ja. Zijn ze onder koel of met echt jonge vogels, die nog nou ja, niet in de veer zitten, gaan ze in de warmtekastje. Ja. En voor de vleermuizen ook een klein bakje. want heb Nou, ook, ook nog. Ja. Nou zeg, geweldig. Nou, Anne-Marijn uh, gaat ons eventjes naar de uitgang brengen van het vogelspitaal. Maar je wil ook nog even iets laten horen. Hoe klinkt het hier als het ontzettend druk is in het vogelspitaal? Niet met mensen, maar met vogels. Nou, Meestal ja. in juni, hè? In juni dan hebben we koudjes, de extra kraaien. Nou, uh, laat nou, me nou, maar horen. Dit hoorden. is er één. Zo. Oh, dat is er één? Dit is er ja. één. En we hebben dan zo'n honderd... 100... Nou, zitten... En, en dan dit geluid keer... Honderd. Honderd. Heb je zeker wel oordopjes in. Ja, dan in. moeten we echt met gehoorbescherming lopen. Want ja, je werk je echt gehoorbescherming maar die vogels ook. Ik, bedoel, nee. ik had gehoord dat van het vuurwerk dat ja, vogels dat gewoon van. doof kunnen worden. Ja, daar schrikken ze van. En dit is gewoon een eigen natuurlijke geluid. Oh, dus ja. Is, uh... ja. oh ja, onze jassen. Nou. Nou, het was ontzettend leuk om hierbij te zijn bij de jeugd. Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Dus als je meer informatie wil, kan je het op de site vinden. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old of trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Shine, teardrop in my country road Me Home, Country Road. Uh, bijna, we zitten bijna al aan het einde van onze twee uur durende uitzending van Goedemorgen Stanford. Uh, we luisterden net naar John Denver. Uh, prachtige muziek, uh, waren we allemaal eigenlijk uh, wel uh, met elkaar eens. En uitgezocht door onze technicus en muzieksamensteller Pim Groof. Je hebt goed die best gedaan Pim, heerlijke muziek allemaal. Uh, we gaan naar ons laatste onderwerp van, uh, van uh, deze twee uur en dat is... Uh, de stand van zaken rond Car Park Zandervoerder aan de Kennemerweg. Uh, bij ons is uh, Geert Seidsmaar. Uh, welkom, ja, Seitsma. Ja, En uh, uh, Geert is uh, al langere tijd woordvoerder, ook uh, namens de bewoners die daar al, uh, bij, ik denk al twee jaar uh, te horen hebben gekregen dat ze weg moeten. Hè? Ja, klopt. En, uh, da nou ja, daar gaan we over praten en wat de, de plannen daar zijn. Uh, nogmaals welkom. Uh, die plannen voor, uh, uh, hoe, staan, hoe staat het er nu voor? Wat, wat, wat, wat weten jullie? Wanneer moet je weg? De, uh, is er nog een, een, een rechtszaak, komt er nog aan of niet? Nou kijk, we moeten nou eens even een klein stapje terug naar een uh, klein half jaar geleden. 23 augustus 2023. Toen heeft je uh, de rechter een uitspraak gedaan in Haarlem. Ja. Een rechtszaak tussen ons en uh, Kennemer Park. Uh -huh. En we hebben die rechtszaak aangespannen omdat wij vonden dat uh, de opzegging die ze gedaan hadden. Hè, met de 120 bewoners die er nu nog staan. Uh, die wil ze dus dan uh, opzeggen waarvan wij zeggen van uh, de, het plan wat er ligt is niet concreet en uitvoerbaar. Nou, daar heeft de rechter zich over gebogen, ook de geschillencommissie van de Rekron, de brandvereniging van Kerf en Parken. En beide hebben gezegd, maar met name die van de rechter is natuurlijk heel belangrijk. Ik zie dat het plan niet concreet en uitvoerbaar is. En dat heb ermee te maken dat u nogal wat vergunningen daarvoor nodig heeft. Ja. En die vergunningen, daar twijfelde de rechter op dat moment ook wel aan. Omdat uh, we zitten natuurlijk in een Natura 2000-gebied, het is een waterwindgebied, het is een archeologisch gebied. Ja, er zijn, het is gewoon te veel om op te noemen, waarvan die rechter ook twijfelde of er ooit vergunningen voor verleend zouden kunnen worden. Maar de worden. provincie heeft er ook al vaak over gebogen. En het moet een recreatieve bestemming blijven. Ja, maar kijk, recreatief dat is natuurlijk uh, vrij interpreteerbaar. Ja, of uh, ja. Kijk, ik bedoel... Als je vakantiehuisjes uh, neerzet... Nee, nee is maar een ook, ja. vriend van mij die gaat één keer piano Zuid-Frankrijk mm -hmm. recreëren. En dan zit hij daar in het uh, Hotel de Paris. En dat kost hem, ja, maar dat is bij Monte Carlo duidelijk. Ja, dat bedoel dat ik, duw, maar, dat, ding. maar dat vindt hij recreëren. Ja, ja. En de uh, Kennemer Park vindt bungalows daar plaatsen mm. recreëren. En wij vinden gewoon een en recreëren. Ja. Mm -hmm. Kijk, en je kan wel zeggen het is recreatiegebied. Maar ik vind er zit wel een hele grote scheidslijn tussen recreëren en een bungalowpark. Ja. Dat vind ik eigenlijk niet meer met elkaar te maken. Uh -huh. nou, daarbij komt dat ik vind dat ze ook de gemeenteraad... Want ik zat onlangs naar de, de gemeenteraad te kijken. Hoe moet je een vergadering? Dat jij daar ook was en dat ja. daar uh, buurtbewoners waren die inspraak Ops. deden en ja. vragen stelden aan uh, wethouder Hendricks. Ja, en eigenlijk uh, kreeg ik er gewoon kippenvel van. Het, het, uh, ik schrok ongelooflijk wat uh, de wethouder daar uh, aan het bezigen was. Ja. Kijk, er is inmiddels een aanlegvergunning aangevraagd. Dat doen ze natuurlijk zodat ze ons uh, op kunnen zeggen. Wie, wie, wie zijn ze? Dat op dit is Kennemerpark. Park. Nou vorig jaar toen we de rechtszaak hadden... Dat was de hè, toen? Nee, oh. vorig jaar bleek nog de Group. Zeg maar bij de eerste rechtszaak aanwezig te zijn. En bij de uitspraak was de Dutching Group al niet meer aanwezig. Blijk dat, uh, dat die eruit zijn, volgens de Kamer van Koophandel. En dat alleen nog uh, Sandervoer Ontwikkeling erin hmm. zit. en Sandervoer Ontwikkeling, daar is één eigenaar. En dat is uh, Albert de Steunissen. Uh -huh. uh, Albert de Steunissen, ja, daar zit ongeveer tussen de 45 en 50 BV's. Het is één so, bos aan BV's. Aan bv's. Ja, je krijgt krijgt een kippenvel van je. snapt ja. er helemaal niks van hoe dat kan in Nederland. Maar dat schijnt te kunnen. Het is een hele trustcompany. Je komt er nooit achter wat geld vandaan komt. Dus die aanlegvergunning, en je hoorde dat uh, op 6 februari ook, waar de bewoners ook vragen over hadden. Dat gaat over het aanleggen van riolering, stroomleiding en noem maar op allemaal. Waarvan de wethouder Hendrik zei van, ja, dat mag. Nee, dat klopt, maar dat is een sleutel. Nou, je mag wel een vergunning aanvragen. Nee, dan, dan je mag je vergunning, hier een, een, een, een vergunning aanvragen. En die vergunning, als die verleend wordt, ja, dat is een reden om ons eventueel daar vanaf. Maar die vergunning voor het vervangen van het riool is niet ten gunste van ons. Dat is ten gunste van een het bungalowpark daar te maken. Een aantal Om daar, om daar ja. 250 in eerste alig bungalows en in een tweede alig 500 bungalows neer te zetten. 500? De, 500, ja. Ja, en, wij, en, en... Hebben, wij hebben vier weken geleden een gesprek met hun gehad. Daar zijn we echt met, uh, nou, met, met hangende pootjes weggestuurd. Dus echt, zijn we als kleine kinderen behandeld. Echt waar? Ja, het, als ik er op het begin breekt, het zweet me nog uit. Met wie heb je toen gesproken? Met uh, de woordvoerders van Kennemerpark Park en ontwikkelingshandelvoerder. De heer ja. Texera en uh, daar een collega van. En ze hadden ons gevraagd om een plan te maken waarbij behoud van een deel van de caravans. Dat hebben we ook gedaan. We hebben met al onze leden die er nog staan, hebben we vorig jaar uitvoerig gesproken. Een plan ingediend, daar hebben we best wel wat werk van gehad. En uh, vier weken geleden hebben we met ze gezeten en uh, toen zeiden ze van ja, we hebben eigenlijk uh, gelijk dat plan doorgerekend. En uh, ja, dat kost ons veel veel geld, dat gaat hem niet worden. Ja, ja, dus ja. dat wisten ze Alex vorig jaar al en hebben ze ons ja. eigenlijk een maandje of vier, vijf met aan, het lijntje, houden, gehouden, aan ja. het lijntje gehouden. Ja, ja, ja, zodat ja, ja. ze die vergunning aan konden vragen. Maar goed, die vergunning die is natuurlijk voor het bouwen van een bungalowpark. Ja. Dus nu, stel die vergunning wordt verleend, dan beginnen ze dat te graven en dan moeten wij daar weg. Mm -hmm. Dan moet er een bungalowpark komen waarvan de rechter al gezegd heeft, de vergunningen die je daarvoor nodig hebt, schroefpalen in de grond, dergelijke allemaal, funderingen, gaat niet gebeuren daar. Ja. Ze willen een hele grote vijver maken uh, van 4, 5 meter diep. Volgens mij mag je er niet graven, het is archeologisch uh, uitkundig grond. Ja. Dus je mag daar ook niet graven, niet dieper dan 40 centimeter. Dus ze wil een vijver van 4 uh, meter. Dat noemen hun watermanagement. En ik noem het gewoon een grote water. Het ligt nu ook helemaal onder water. Het ligt nu ook helemaal onder water. Dat, ja, onder dat water. zag ik ja. ja, ja, ja. Uh, maar hun noemen dat watermanagement. Dan hebben we naar die tekeningen zitten kijken. Ja, er staan geen maatvoeringen en niks bij. Het is gewoon een schetsje. Hetzelfde, het plan is niks veranderd. Ze hebben er alleen de vijver in getekend. Ja, volgens mij is het in Nederland zo stilstaand opvangen. Daar heb je echt hele pittige vergunningen voor nodig. Mm -hmm. Je mag niet zomaar grote vijver maken. Nee. En het is echt een serieus grote vijver die ze getekend ja, dat, hebben. 4 dat meter diep he? Dus ik heb het idee dat ze als meer uh, de, de gemeente, maar ook OD Ejmond, met een, uh, een kluitje triet in sturen. Uh, om die vergunning te verkrijgen, ja, wij gaan ons met hand en tand verzetten ja. hier tegen. En wij gaan maar die, die ook... vergunning die hoeft niet verleend te worden door Zandvoort, hè? Die, kunnen, die kunnen ook uh, van tafel schuiven, toch? Nou ja, kijk, als je kijkt naar vorig jaar tussen de rechtszaak en de uitspraak, mm -hmm. had de rechter tegen uh, Park gezegd, doe even niks. Ga even op je handen zitten. Ja. En vervolgens gaan ze gewoon funderingen aan. Ja, twee funderingen, hè? Voor ja, twee zijn modelwoningen, wilden ze maken? Daar zijn we vier weken mee bezig geweest, ja, ja. En de gemeente riep maar en ook ODA want wij zien niks. Nou, wij zagen het wel. Uiteindelijk hebben we onze advocaat een handhavingsverzoek moeten laten maken. En sturen naar de gemeente huh. om te handhaven. Huh. Kijk, en Hendrik zegt nu wel van, dat heb ik toen stopgezet. Dat heb je pas gedaan nadat nou, wij hem een brief gestuurd ja, hebben. Ja, ja, Eerder niet. Ja, uh, een dure brief uh, uh. van een advocaat. Wij zijn gewoon burgers in Nederland. En Kijk, wij zijn ook genegen om straks de gemeente de rechter te dagen, mits hij zich niet aan de afspraak houdt ja. die de rechter op papier uh -huh. heeft gezet. Dus gewoon een jurisprudentie is erover. Ja. En er staat gewoon in dat er meerdere vergunningen voor nodig zijn. Ja, als, en... als, als er een, al een uitspraak van de rechter is, dan jullie wel vrij sterk waarschijnlijk. We staan, ook heel sterk. we staan ook heel sterk. Alleen, ik begon wel enigszins nerveus te worden naar die raadsvergadering. Ja, ik bedoel, ja, ja. Er waren die mensen van, kennen we me weg, en het die spraken hun zorgen er ook over uit. Maar ik had nog niet echt het gevoel of idee dat de wethouder zich daar enige zorg over maakt. Die ja. denkt gewoon, we gaan hier een mooi bungalowpark bouwen. En daarbij, uh, er zijn al veel bungalowparken. Dit heb ik nu natuurlijk al veel vaker gezegd. Zandvoort ja. is echt aan het verroompotiseren. Zandvoort uh, ja, ja. is volgens mij gewoon wel de, de achtertuin van Amsterdam. Dus... Laat iedereen gewoon kunnen recreëren. Diversiteit en recreatie. Waarom moet het allemaal bungalowpark worden? Dit is gewoon geld. Ja. Dit gaat alleen maar om geld. Maar ja, goed, er, er is nog een, een park op de boulevard. En uh, dat loopt ook in 2027 af, die erfpacht. Dus dan, dat zou waarschijnlijk ook wel een... een, een... Nou, wat ik ervan begrepen ja. heb... is dat uh, mensen die ook met het circuit te maken hebben... dat die die grond uh, gaan krijgen van de gemeente. Ja, ja, en dat ja. er ook uh, bungalows gebouwd ja, dat, gaan worden. Dat uh, kan haast niet anders. Nou ja, dan komt ja, dan, het er straks op neer, Hans. Ja. Dat wij alleen nog maar naar het Zandvoort kunnen... met een Ferrari en een dikke portemonnee. Ja, ja, ja, en eventueel ja. een grote bril als we van Oranje ja, zijn. Nou, ja. dat is eigenlijk te gek voor woorden. Nee, dat natuurlijk. is ook te gek voor woorden. Want jullie uh, zijn nu met 120 man, eh, ja. man-vrouw. Ja. Uh, uh, tot wanneer... In ieder geval deze... Zo blijven? Nou ja, kijk, ik denk, uh, het is een uh, jaar opzegtermijn, dus ze zullen ons wel op gaan zeggen. Hè? Dus ik denk dat zij even aanwachten hoe het met die vergunning loopt. is mm -hmm. dus op dit moment uh, is die uitgesteld omdat er een uh, grote druk is bij Mond. Maar op het moment dat ze die vergunning gegund krijgen... dan is er ook dan bezwaarprocedure. Maar op het moment dat, dat, zeg maar, dat hun het idee hebben van... het gaat er door, gaan ze ons opzeggen... ja, en dan gaan wij het gewoon weer betwisten. Ja. Wij gaan gewoon weer betwisten... dat uh, het plan wat ze hebben concreet en uitvoerbaar is. En daar geloof ik helemaal niks van. Ja. En daarbij houden ze iedereen ook voor het ootje tegen ons. Zeggen ze, wij mogen 500 bungalows bouwen. Dat gaan we ook doen. En tegen een andere zeggen ze, de gemeente en ODA, want we gaan er 250 bouwen... Ja. Ja, waar hebben we het nou over? Dan hebben de wethouder en ook de provincie gevraagd van stel nou eens een, een onderzoek in. Waar komt dit geld nou vandaan? We hebben de afgelopen maanden zijn we erg druk geweest. We zijn met een bedrijf bezig geweest dat heel veel uh, verkoop tussen bedrijven doet. Dat heet Broeks. En die hebben een heel groot artikel geschreven in hun jaarblad. En daar staat, gaat het ook over overname van campings. En een gemiddelde overname van een camping varieert een beetje tussen de 4 en de 10 miljoen euro. Cool, ja. En deze camping is verkocht voor 20 miljoen euro. Oh 20 miljoen euro. Ja. Ja. En waar iedereen in Nederland die in deze business zegt. is absurd, slaat helemaal nergens ja. op. Ja. Als wij dan aan de wethouder vragen. stel een Bibelonderzoek in. Want als jij morgen hier een discotheek of een caféetje wil beginnen in Zandvoort. Ja. dan krijg je een Bibelonderzoek ja, aan je klopt. broek. Ja. Ja. Maar als je hier ja, gewoon. Achtergrond, een, ja. Voor achtergrondinformatie, waar komt het geld vandaan? Ja, maar als je hier een stuk grond koopt voor 20 miljoen. Ja. waar niks van zeker is wat je daar kan. Vindt de wethouder dat het allemaal maar kan ja. En ook de provincie. Wordt het niet weer eens tijd om met de wethouder te gaan praten? Nou ja, kijk, wij hebben vorig jaar een paar keer aan de wethouder gevraagd: van kunnen we niet een keer om tafel? Kunnen we niet een bakje koffie doen? Kunnen we er nou ja. dat is onze kant Je van het uitleggen, verhaal, uh, hoe... uitleggen hoe het nou precies allemaal zit. Kijk, het is een hele intelligente man. Hè? Uh, een goede opleiding, Ik denk dat hij goede dingen voor het dorp doet. Maar dit is natuurlijk... Je hebt met projectontwikkelaars te maken. Gaat om 500, 600 ja, miljoen, Hans? Ja. Gaat om serieus geld? Ja, Die doen er alles ween. aan om dit geregeld Uiteraard. te krijgen. Het gaat ja. hem echt niet om een dorp beter te maken, nee, hoor. Nee. Dus uh, Daar dat, dat geloof ik helemaal niks van. Dus wij willen heel graag met de wethouder om tafel. Heel graag. Uh, maar ik heb het idee dat hij er niet heel veel voor voelt. Dat zou ik erg jammer vinden. Ja. Omdat we denken dat we best wel uh, hem... Op ideeën kunnen brengen. Hij neemt ook de tijd om met de projectontwikkelaar uh -huh. aan de tafel te zitten. Wat, uh, uh, om te horen wat de plannen zijn. Yeah, yeah. Dus maar dus, het, jullie uh, gaan dat waarschijnlijk weer aanvechten, ja. Dus dat nou, is. Ja, niet waarschijnlijk, dat gaan we doen. Ja, dat gaan jullie doen. Maar waar halen jullie het geld vandaan? Want dat kost enorm veel geld natuurlijk. Nou ja, de, de eerste plaats van de mensen die er staan. Hè? Ja, nou, ja. En, en, en dan hebben we vanuit het dorp, en daar zijn we heel, heel erg dankbaar voor. Heel veel winkeliers die ons sponsoren. Ja, oh, wat ja goed. dus dat is echt gigantisch. Je merkt ook dat die winkeliers gewoon echt graag willen dat wij ja, hier in Sanford ja, ja, blijven. Ja. Dus hebben we hebben wat sponsoring van winkeliers. Nou, oh, wat we goed. Hebben we hebben vorig jaar hebben we een... een, een, een een soort met bingootje gedaan hadden, wat sponsoren, hebben wat geld aan mm -hmm. overgaven. Ja, dat gaat allemaal in de ja, pot. Dat ik. En daar ja. betalen we het van. Maar ja, het is natuurlijk wel iedere dubbeltje omdraaien. Ja. En met het bestuur ja. gewoon zelf ook gewoon een goede brief ja. schrijven. Hoe gaan we doen? Hoe gaan we ja, het nou, aanpakken? Het is, uh, dus we zitten wekelijks, zitten we hoop met een hoop werk. Maar kijk, het kan niet zo zijn dat wij moeten wijken voor de rijken. Dus nee, wij kunnen nog meer, he, volgens mij. Nou, ja, het, komt dat, wel is, dat is ook zo. Ja. Hey, en en, en jij ja, noemde het al: 5 februari was er dus een avond voor omwonenden. Om, uh, die, die, die bijgepraat werden wat ze willen. Ja, ja. Daar waren jullie niet voor uitgenodigd. Daar waren wij niet uitgenodigd. Dat is ook raar. Want... Ja, dat is ook bijzonder. Ja, maar ja. je hebt wel gehoord waarschijnlijk wat daar besproken is. Of We niet? hebben wel gehoord wat daar besproken ja, is. Ja. Want, en, en, ja. En die mensen die spraken dus in. Een aantal mensen van, uh, van Kerm en Weg ja. en uh, die spraken in. En uh, ja, die maakten zich voornamelijk zorgen over, uh, zeg maar. Um, uh, de, de, de, zeg maar de, de, verkeersdruk, ...de verkeersdrukte ja. inderdaad. Hè? Ja. Er was één iemand die, die heel, heel goed ook de, de, de, de, zeg maar de, de, de haken en ogen... De laatste meneer. Ja, dat was nog een hele voet goede voet meneer. Ja. Daar uh, moet je, moet je er een keer mee praten. Ja. ja, die gaan we zeker opzoeken. De laatste meneer, die wist ook gewoon echt... Uh, waar, het wel waar het om ging. Ja. En hij had het uitgezocht dat die huisjes... Dat komt niet met heipalen vast, maar wel met schroefpalen. Ja. Dat is een ja. andere ja. naam ja. voor ja. een heipaal. Uh, hij had het ook over de funderingen dergelijke. en dergelijke. Uh, hij had het ook over de vijver, ja, dat daar vergunningen ja. voor nodig waren. Hij had het over een ecologische vergunning, ja, dus hij stelde ja. de juiste vragen. Ja. Uh, dus wij gaan zeker ook met de bewoners ja. gaan we een pact ja. vormen. En kijk, waar hij het over had, over die verkeersdrukte, kijk wij zijn een half jaar open. We zijn ja, het seizoen klopt. over. Ja. Dit gaat 365 dagen per jaar over. Ja, als jij straks door. 500 huisjes hebt... En elke maandag en vrijdag wissel en dit dingen. En... en dan heb je ook nog midweeks. Ja, ja? ja ook nog. Ja, dat komt er natuurlijk ja. echt heel ja, anders voor die me mensen heen. uit te zien. Ja, dat ja, komt er ja, heel anders ja, uit te zien. Ja, ja, ja, en aan de ja. belasting voor het gebied ja. aan die kant. Ja. Nou, ik vind het nogal wat. Is ook zo. Ik vind het nogal wat. Denk jij dat jullie er in 2026 nog zitten met uh, nou, jullie ik, caravans? Sterker, ik denk gewoon dat wij daar blijven. Ja, nou, dat zou het mooiste zijn voor jullie natuurlijk. Ik heb er heel goed gevoel over. Kijk, we hebben ook tegen die eigenaren gezegd, wij zijn ook bereid om het zelf te kopen. Mm -hmm. Tegen een normaal bedrag. tegen een, hè? Ja, Niet, niet ja. voor 20 miljoen. Maar we hebben inmiddels al wel wat financiers om ons zijn uh, Maar gesproken. dat wordt ook het even van tafel gevegen. Ja, Dat wordt gewoon van tafel gegeven. Geen denken aan. Nee, mm -hmm. geen denken aan. Zegt, als gehoven, je 20 he? miljoen hebt. Dan valt het ja. te praten. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, in het land is al bewezen dat er enkele campings gekocht zijn door bewoners van onder andere Roompot. Ja, voor ja, gewoon een normaal bedrag. Ja, ja, ja, ja. En zo'n camping is ongeveer waard tussen ja. de 3 en de 6 miljoen, ja. maar niet 20. Nou Geert, ik, uh, ik heb het idee dat het nog lang niet afgelopen is. Nee nee, nee, nee. En uh, ik wens jullie enorm veel uh, uh, uh, succes in de, in ja, de verdere wel, ja. En mochten jullie nog iets een keer willen, naar voren willen brengen... ...kun je, je eens een keer met de wethouder uitnodigen. Ook ja, hier. Heel Dat, graag. Ik ook. dat zou ik is heel, toch heel wel fijn leuk, he? ja. ja, ik zou heel fijn vinden ik om met de wethouder uh, ook in dit programma. Ja, ja dat Gewoon lijkt op een normale aan. manier met elkaar ja, te communiceren. Dat lijkt Vlak. wel een aardig onderwerp, Wat speelt er nou allemaal? Ook voor hem, hè? Dus een jonge jongen begint zijn politieke carrière. Dat zou vervelend vinden. Hem ja. is als je het begin van je carrière gewoon ja. grote misstap maakt. Nou, ja, dat is waar. Oké, okay, uh, Geert, mag ik je hartelijk danken voor jouw komst? Ik, ik, en, ja, uh, bedankt, heel, anders, uh, en ik wens je een hele mooie zomer ook. Ja, ja, lekker lekker gaat het buiten goed komen. zitten. Ja, buiten lekker brieven schrijven. schrijven, schrijven. Ja, dat nou, kom, komt helemaal goed. Hartstikke bedankt voor je komst. We sluiten bijna af, we gaan bijna muziek draaien. We wensen iedereen die vanavond aan de derde editie van de Lightwalk mee gaat lopen. Dat zijn er zo'n 6700 vanavond die gaan lopen. Uh, de meeste in de Family Walk vanavond, uh, de eerste start is om kwart voor zes en de laatste om tien over acht. Het blijft droog, dat is mooi, de Light Walk, uh, prachtig evenement voor Zandvoort. En we wensen iedereen veel succes. En ik wil nog even melden dat op 23 februari is er een Formule 1 quiz in Laurel en Hardy die ik zelf ga presenteren. zelfde vragen, uh, het is een hele makkelijke, nou een iets moeilijke quiz, maar jullie zijn allemaal wel harte welkom. Info at uh, Laurel and Hardy .nl kun je, je aanmelden in twee tallen. Hartelijk dank voor het luisteren en we gaan eruit met muziek. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, oh, but two hours of pushing broom bazar.